Pinocchio en de belofte van de vee Pinocchio beloofde de vee dat hij voortaan braaf zou zijn en dat hij bij haar zou blijven. Zo leefden Pinocchio en de vee heel gelukkig in haar huisje in het dorp van de bezige bijen. Maar op een dag zei Pinocchio tegen de vee Ik heb er genoeg van om een pop te zijn. Ik wil een echte jongen worden. Dat zal niet gemakkelijk zijn, zei de vee. Maar misschien lukt het. Als je heel goed je best doet, dan mag je nooit meer jokken en nooit meer lui zijn. En je moet naar school om te leren lezen en schrijven. Word ik dan een echte jongen? vroeg Pinocchio. Als je een jaar lang hard werkt en echt braaf bent, weet ik zeker dat je een echte jongen zult worden, zei de vee. Om te beginnen ga je morgen naar school. Pinocchio werd de eerste dag op school erg geplaagd door de andere jongens, want die vonden het heel gek dat er een pop in hun klas zat. Toen een van de jongens aan zijn neus trok, werd Pinocchio heel kwaad. Met zijn stevige houten vuisten deelde hij een paar rake klappen uit. En daarna lieten de jongens hem met rust. Een paar weken later had Pinocchio met bijna alle jongens van de klas vriendschap gesloten. Maar een paar jongens vonden Pinocchio nog steeds niet aardig, omdat hij altijd zo heel erg braaf was. En hij deed zo goed zijn best, dat hij ook de knapste van de klas werd. Op een dag zeiden de jongens tegen Pinocchio dat ze vlak bij het strand een walvis hadden gezien. We gaan spijbelen om naar de walvis te kijken. Ga je met ons mee? Pinocchio wilde pas na schooltijd naar het strand gaan, maar de jongens lachten hem uit. Je denkt toch niet dat die walvis blijft wachten tot de school uit is? Pinocchio besloot toch maar mee te gaan. Maar toen ze op het strand kwamen, begreep hij al gauw dat de jongens hem voor de mal hadden gehouden. Want er was helemaal geen walvis. Hij is zeker gaan ontbijten, riep een van de jongens. Of misschien is hij een rondje aan het zwemmen. Alle jongens lachten hem uit. Pinocchio werd heel boos en begon te vechten. De jongens sloegen de arme Pinocchio met hun schooltassen en boeken. Pinocchio gooide een boek terug. Het kwam met een harde klap op het voorhoofd van een van de jongens terecht. De jongen viel op het strand en bewoog niet meer. Alle jongens renden weg. Alleen Pinocchio bleef bij de jongen. Hij maakte zijn zakdoek nat en wreef over het witte gezicht van de jongen. Op dat ogenblik kwamen er twee politieagenten aan. Uh, wat is hier gebeurd? vroegen ze. Ga jij maar eens mee naar het politiebureau. En ze pakten Pinocchio bij zijn armen vast en sleepte hem achter zich aan. Maar de jongen dan? zei Pinocchio. Uh, we zullen voor hem zorgen, kreeg hij als antwoord. Pinocchio was zo geschrokken dat hij helemaal vergat te vertellen wat er echt was gebeurd. Plotseling blies de wind de muts van Pinocchio weg. De politieagenten vonden het goed dat hij erachteraan rende. En natuurlijk probeerde Pinocchio toen te ontsnappen. De politieagenten lieten hun hond los. Het was een heel grote woeste hond die Brutus heette. De hond had Pinocchio al bijna ingehaald. Pinocchio rende naar de rand van een rots en dook in de zee. Brutus probeerde nog te stoppen maar het was al te laat. Hij viel met een harde plons in het water. En Brutus kon niet zwemmen. Wild sloeg hij met zijn poten om zich heen om boven water te blijven. Maar hij ging steeds kopje onder. Pinocchio, alsjeblieft, help me, ik verdrink, zei Brutus. Pinocchio kreeg medelijden met de hond. Hij zwom naar hem toe, greep zijn halsband vast en bracht hem naar het strand. Daarna zwom hij weer snel verder. Brutus riep, tot ziens Pinocchio, dankjewel, je hebt mijn leven gered. Pinocchio zwom langs de kust op zoek naar een veilig plekje om aan land te gaan. Na een poosje zag hij een grot. Hij zwom erheen en net toen hij uit het water wilde klimmen, voelde hij dat hij uit het water werd getild. Pinocchio zat samen met een heleboel vissen, ...gevangen in een net. Er kwam een visser uit de grot. Hij was zo lelijk als een zeemonster. Zijn lijf was bedekt met schubben... ...en hij had grote groene uitpuilende ogen... ...en zijn baard en haren waren bedekt met zeewier. Dat is nog eens een goede vangst, gromde hij... ...terwijl hij het net naar zich toe trok. Hij maakte een vuur van takken en bladeren... ...en zette er een heel grote koekenpan op... Laat ik eens kijken wat ik allemaal gevangen heb, zei de visser. Deze rode poon ziet er heel goed uit, zei hij. En hij gooide de vis in de pan. En wat een smakelijke sardintjes en heerlijke schelvis. Maar wat is dit? Zo'n vis heb ik nog nooit gezien. De visser haalde Pinocchio uit het net. Maar ik ben geen vis, riep Pinocchio. Ik ben een houten pop. Ik ben helemaal niet lekker... Dus laat me maar gauw los. Je maakt zeker een grapje, zei de visser. Ik houd wel van apart eten en ik heb nog nooit een pop gegeten. De visser rolde Pinocchio door een bloempapje en strooide zout en peper over hem heen. Hij pakte hem bij een been vast en wilde hem in de pan laten vallen. Het dag ogenblik klonk een luid gegrommel. In de opening van de grot stond Brutus de politiehond. Red me alsjeblieft. Brutus sprong op en trok Pinocchio uit de hand van de visser. Toen rende hij snel de grot uit. De hond bracht Pinocchio terug naar het strand... waar hij met de jongens van school had gevochten. Jij hebt mij gered en ik heb jou gered en zo hoort het ook. We moeten elkaar helpen. Brutus gaf Pinocchio een lik over zijn houten wang... en ging op zoek naar zijn baas, de politieagenten. Het was al bijna avond... Pinocchio ging gauw naar huis. Onderweg kwam hij een oude man tegen die hem vertelde dat de jongen weer beter was en dat de politieagenten niet meer naar hem zochten. Maar wat zal de fee zeggen, dacht Pinocchio. Ze is vast heel boos op me en ik verdien niet anders. Ik beloof steeds dat ik braaf zal zijn, maar ik doe het nooit. Zo word ik nooit een echte jongen. Tegen de tijd dat Pinocchio bij het huis van de vee aankwam, was het al donker. Pinocchio had het heel koud en zijn maag rammelde van de honger. Hij klopte op de deur, maar de vee deed niet open. Pinocchio wachtte en wachtte. Na een half uur klopte hij opnieuw. Het zolderraam ging open en er verscheen een slak die een kandelaar met een brandende kaas op haar hoofd had. Wie is daar? riep ze. Ik ben het, Pinocchio. Is de vee niet thuis? riep hij naar boven. De vee slaapt al en ik mag haar niet wakker maken. Maar ik kom wel naar beneden om de deur open te maken, zei de slak. Er ging een uur voorbij en nog een uur, maar nog steeds ging de deur niet open. Pinocchio klopte opnieuw op de deur. Op de eerste verdieping van het huis ging een raam open en de slak keek naar buiten. Rustig maar, Pinocchio. Ik ben onderweg. Ik ben een slak en slakken zijn nu eenmaal langzaam. Pinocchio ging op de stoep zitten en wachtte. Het werd middernacht, één uur... Twee uur en nog steeds ging de deur niet open. De uren gingen voorbij en eindelijk, toen het al bijna dag was, ging de deur open. De slak had er precies negen uur over gedaan om alle trappen af te komen. Maar ik mag je nog niet binnenlaten, zei de slak, want de vee slaapt nog. Kun je me dan wat eten brengen? vroeg Pinocchio. Ik val haast om van de honger. Onmiddellijk, zei de slak. En twee uur later kwam ze terug met een zilveren dienblad. Op het blad lag een gebraden kippenpoot, brood en fruit. Pinocchio pakte de kippenpoot, nam een flinke hap en merkte dat de kippenpoot van karton was. Hij viel flauw. Toen hij bijkwam, lag hij op de bank in de huiskamer. De vee zat naast hem. Ze was niet boos, maar ze zei streng. Je weet dat je ondeugend bent geweest. En nu moet je echt een brave jongen worden, want anders... Pinocchio beloofde de vee dat hij nooit meer ondeugend zou zijn. En die keer meende hij het echt. Want hij wilde nooit meer zo'n akelige dag en nacht meemaken. Pinocchio deed een jaar lang zijn best... En toen de grote vakantie begon, kreeg hij de prijs voor de beste leerling van de school. De vee was heel trots op hem. Die avond zei ze tegen Pinocchio, je wens zal worden vervuld. Morgen nacht zul je een echte jongen worden. Pinocchio kon die nacht niet in slaap komen. Hij zou een echte jongen worden. Als hij tenminste nog één dag braaf was.